Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal dus meer aandacht voor de nasleep van de storm. We praten ook over PSV. Er is een rapport uitgelekt over de situatie bij de club. En dat doet, zoals wel vaker bij voetbalclubs, heel wat stof opwaaien. U krijgt eerst het NOS journaal met Mark Visser. Rijkswaterstaat verwacht dat de avondspits normaal verloopt. Omdat de storm voorbij is, worden geen problemen meer verwacht op de snelwegen. In alle provincies geldt nog wel code geel voor gevaarlijk weer, behalve dan voor Limburg. Alleen op de A1 kan het drukker zijn dan normaal, doordat de wisselstrook op de A1 bij muiden noodgedwongen afgesloten is. Rijkswaterstaat verwacht ook problemen op de A2 bij knop het holendrecht, maar de bomen die daar dreigden om te waaien zijn inmiddels gekapt. Ondanks het extreme weer heeft de Wegenwacht tot nu toe een rustige dag. Volgens een woordvoerder hebben mensen zich aan het advies gehouden... om alleen de weg op te gaan als dat dringend noodzakelijk was. Zometeen de laatste stand van zaken in de verkeersinformatie. Op het Nederlandse spoor zijn nog wel problemen. Die duren tot zeker morgen. Eerder vandaag ontstonden door de storm ernstige treinstoringen. In het westen en noordoosten daar zijn de problemen volgens de NS het grootst. Op 25 trajecten is de schade zo groot... dat er geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk is. Volgens de NS is de schade enorm. Gebroken bovenleiding, bomen op het spoor en dat soort zaken meer... dat betekent dat we in ieder geval tot na de avondspit heel druk zullen zijn... met het opruimen van dat soort zaken. Dat kan niet anders dan dat dat gevolgen blijft hebben. De veerboot van maatschappij DFDS Seaways is met zes uur vertraging afgemeerd in IJmuiden. De bijna 1100 passagiers hebben het schip verlaten en zijn ongedeerd gebleven. De ferry uit Newcastle zou om negen uur ochtends afmeren in de haven van IJmuiden... Maar door de harde wind was dat onmogelijk. Kijk, door die windvlagen, met name de windslagen die er waren. En zo'n schip is natuurlijk vrij hoog. 12, 13 dekken uh, vangt veel wind. Dus dan is het anders natuurlijk altijd aanwezig dat je tegen de kaarten aanknalt en uh, dat hebben we natuurlijk liever niet. Het schip voer terug naar de open zee om daar de storm af te wachten. Toen de wind rond twee uur afgezwakt was, kon de ferry eindelijk de haven binnenvaren. In Egypte zit al ruim twee maanden een Nederlander vast op verdenking van terrorisme. De 25-jarige Ahmed D. zou lid zijn van een terreurorganisatie en mensen hebben getraind. Zijn advocaat zegt dat de man in Egypte was om Arabisch te leren. Het lijkt er volgens de advocaat op dat de Nederlander is opgepakt zonder dat er een echte verdenking is. politie kwam bij hem binnen thuis op zoek naar zijn huisgenoot. Die konden ze niet vinden. En dus hebben ze hem maar meegenomen. Een beetje vanuit het idee... je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Misschien weet hij er wel wat van. En als we hem ondervragen, horen we, horen we meer. Hij, hij is niet politiek actief. Hij, hij zegt het is volkomen onzin. En het duurt nu al maanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen bevestigen... dat er in augustus een Nederlander in Egypte is gearresteerd. Volgens de advocaat heeft zijn cliënt het gevoel... dat de Nederlandse ambassade veel te weinig doet om hem bij te staan. Hij is uit protest in hongerstaking gegaan. Buitenlandse Zaken zegt dat de man de gebruikelijke consulaire bijstand krijgt. en dat een medewerker van het ministerie een eventuele rechtszaak zal bijwonen. Dan, ik zie een uh, bericht dubbel staan. En dan gaan we naar Spanje, Noord-Spanje. Er zijn bij een ongeluk in een mijn zes mensen om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. De mijn ligt bij de stad Pola de Gordon. in het noordwesten van het land. In de mijn was een gaslek, zeggen reddingsdiensten. De Spaanse steenkoolmijn is zo'n 700 meter diep. Vanavond en vannacht neemt de buiigheid af en ook de wind neemt af. Morgen zijn er zonnige perioden, maar er is ook kans op een bui en het wordt ongeveer 13 graden. Dan gaan we naar René Passet, want die weet hoe de situatie op de weg is inmiddels. René? Het is niet zo rampzalig als vanochtend uh, met meer dan 260 kilometer. Nu staat er maar 100 kilometer, maar toch een paar flinke files. Vooral rond Amsterdam en Rotterdam, terwijl het bij Utrecht erg meevalt. Maar op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam-Amersfoort, daar blijft de wisselstrook dicht. Omdat er een matrixbord op scherp hangt, dat levert bij Muiden 7 kilometer file op. En ook op de A9 Amstelveen naar Diemen is het daardoor vastgelopen. Tussen Knopend Holendrecht en knooppunt Diemen 6 kilometer. Bij Rotterdam is ook van alles aan de hand. Op de A15 rotterdam Europort staat 11 kilometer file... tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux. De tunnel daar is wel weer open. Maar nu is er een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd... bij het knooppunt Benelux op de A4 vanuit Vlaardingen. Tussen het ketelplein en knooppunt Benelux 6 kilometer. Eén rijstok is dicht. En u merkt het ook op de A20 van de Hoek van Holland naar Gouda. Want daar staat tussen Maasluis en het ketelplein ook 6 kilometer. Bij Amsterdam op de A10, tussen Dorpen en knap het water, meer 10 kilometer. En dat heeft dan weer alles te maken met de storing van de wisselstrook op de A1. Dan nog even kijken naar het spoor. Dat is ook niet best. Vooral in het westen en noordoosten van het land rijden eigenlijk nauwelijks treinen. 25 trajecten zijn getroffen door de stormschade. De NS adviseert voorlopig om naar alternatieve manieren van vervoer te zoeken. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware, maar houdt de investering u tegen...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 De Carasso. Het is zeven minuten over vijf. De zeer zware storm die over Nederland raasde... heeft het leven gekost aan een vrouw in Amsterdam. Op de Herengracht kwam zij onder een boom, zag deze ooggetuigen. I Iedereen heeft nog geprobeerd om, om de boom eraf te halen. Het is geen schijn van kans, dat is natuurlijk ontzettend zwaar. En ook elders waren er gevaarlijke situaties in het land. Hier en daar benauwde momenten voor mensen. Zo lag bijvoorbeeld een drogist in Egmond enige tijd in zijn eigen dakgoot. Meneer Palsma was dat. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam dat zo? Ja, op een gegeven moment ben ik door klanten op het tent gemaakt... dat de goot boven de winkel lag te klapperen. En inderdaad, dat ik naar buiten ging. Dus een goot van nou, waarschijnlijk 16 meter bij een meter... die ging nou, heel erg omhoog en naar beneden en weer terug... Met alle risico's dat hij af zou breken en in de voorstad zou vallen. Ja, zijn we toen uh, naar boven gerend en zijn we ja, in de goot gaan liggen om hem vast te houden. En heeft hij het gehouden, de goot? Ja, zeker wel. Ja, kost wat kost. Ik kreeg gelukkig vrij snel uh, hulp van de buurman. Die ging ook in de goot liggen. Op een gegeven moment, ik had de brandweer al gebeld. Op een gegeven moment kwam er een loodgieter uh, voorbij rijden. Ik zwaaide naar hem. Hij zag meteen dat ik uh, ja, in de goot lag. En ik kwam meteen uh, met materiaal en uh, gereedschap. Om het te helpen. En, en om u te helpen? En wat, wat is er met de groot gebeurd om te zorgen dat hij uh, uh, daar ook bleef... en niet naar beneden kwam? Nou, die is weer uh, bevestigd met grote schroeven... waardoor hij niet meer los kan. En maar niet acten. echt. Uh, veilig klinkt het. Want uh, het stormde en u ging daar liggen. Ja, ik, ik, dat was mijn eerste reactie, dus ik moest wel. Uh, ja. en, en is er verder veel schade, voor zover u kunt zien, in Egmond? Nou, zover ik weet, bij de, de boulevard zijn flink wat uh, dingen weggewaaid... En, uh, dus er is flink wat gebeurd in het dorp. Maar bij u is het uiteindelijk goed afgelopen? Uiteindelijk gelukkig wel, ja. Door snel ingrijpen van de brandweer uiteraard. En uh, ja, de loodgieter die toevallig voorbij kwam. Meneer maar dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Jo, nou. Ja hoor, dag. Dan door naar Horen, naar mevrouw van Iperen, die daar woont. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, wat is er bij u gebeurd? Nou, vanmorgen met de storm was geloof ik windkracht 10... Ja, de boom tegen me eruit gewaaid en tegen mijn huis aan. En zag u dat gebeuren? Uh, nou, mijn vriendin zag het gebeuren. Ik was in de tuin bezig met spullen naar de keukenkant te brengen. Ook vanwege de storm. En ik kom binnen en de boom staat tegen mijn huis aan. Pff, had u de boom al flink zien uh, zwiepen van tevoren? Ja, dat wel. Dat wel. En dat is een paar jaar geleden ook gebeurd. Toen hadden we ook zo'n storm. Nou ja, dan doen ze niks, want er is niks gebeurd. Dus er moet altijd eerst wat gebeuren. En dat is nu, nu gebeurd, een boom ja. tegen het huis. Wat, wat ja. voor schade heeft u ervan? Nou, gelukkig niks aan mijn ramen. Er is niks stuk aan de ramen. Alleen ja, de, de goot is helemaal verbogen. Dus daar moet een nieuwe goot in. En ik hoop dat de no dakpannen goed zijn, maar... Dat is niet te zien. Nee, want die boom, die, die is daar nog, neem ik aan. Ja, die is er nog, ja. Ja, ik heb ook gelijk 112 gebeld. duurde tien minuten voordat ik de lijn had, dus zo erg was het. En ja, er waren nog 192 wachtende vormen, dus... Poeh. De brandweer is wel geweest, maar die hadden geen hoogwerker. Dus die konden nog niks doen. Want is het een grote boom? Ja, het is een hele hoge boom. Hij komt zelfs boven de daken uit. En een dikke ook, een dikke stam. Ja, een hele dikke, ja. Dat zal dan ook wel een flink gat op de straat uh, geven. Die uh, de halve grasveld is eruit, ja. Ah. ja. Nou, wachten uh, tot die wordt weggehaald. Uh, dank voor uw verhaal, mevrouw Van Iperen. Ja hoor, graag gedaan. Mevrouw Van Iperen vanuit Horen. De storm is inmiddels in Duitsland. Na half zes meer over de situatie daar. En ook de schade die is ontstaan in Groot-Brittannië. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Nu tijd voor minister Dijsselbloem van Financiën. Die is in Spanje, zonder storm daar. Um, en heeft daar gesproken over de 3 norm in Europa... het maximaal toegestaande begrotingstekort. Goedemiddag, meneer Dijsselbloem. Goedemiddag. Want u wilt uh, dat er iets gaat veranderen... aan de manier waarop die regel wordt nageleefd. Wat, wat wilt u precies? Nou, eigenlijk is die regel is de laatste jaren steeds vaker flexibel toegepast. En het was ook terecht en nodig, uh, vanwege de economische omstandigheden. Maar als landen dan uitstel krijgen, meer tijd krijgen... Uh, vind ik dat landen tegelijkertijd meer moeten doen aan de hervorming van hun economie. Uh, zodat op langere termijn, of middellange termijn... hun begroting er weer beter voor zal staan. En ook het economisch herstel uh, versneld zal plaatsvinden. Dus voor wat hoort wat. Ik vind dat als landen uitstel krijgen, dan moet die tijd goed worden benut. En doelt u dan uh, met name op een land als Frankrijk bijvoorbeeld? Er zijn heel veel landen die inmiddels uh, meer tijd hebben gehad. Nederland zelf ook. Uh, Frankrijk heeft twee jaar gehad. Portugal heeft al meerdere keren meer tijd gehad dan andere landen. Ik vind dat echt dat, dat gepaard moet gaan met afspraken over bijvoorbeeld verbeteringen. De arbeidsmarkt, uh, aanpassing van het pensioenstelsel... Dat zijn het is niet altijd populaire maatregelen, maar wel maatregelen die eh, nodig zijn om eh, landen weer economisch herstel te geven, concurrerender te maken. En tegelijkertijd ook bijdragen aan gezondere overheidsfinanciën. Eh, dus daar moet echt wat tegenover staan, tegenover die extra tijd. Ja, want u vindt dat in bepaalde landen daar te weinig tegenover staat, hè? want anders komt u daar niet mee. En doelt u dan bijvoorbeeld op Frankrijk? Nou, ik probeer maar even het over alle landen tegelijk te hebben. Ja, nee, dat is, um, dat maar het geldt dus, dus ook voor Frankrijk. Frankrijk heeft twee jaar de tijd gekregen. In Frankrijk zijn ook hervormingen nodig. Net als in Nederland en in andere landen. En zeker ook in de programmalanden. Uh, en ik zou het heel goed vinden als de Europese Commissie... als zij al besluit om landen meer tijd te geven... om hun begroting op orde te brengen. Om dan te zeggen, dat is prima, dat begrijpen we... dat er meer tijd nodig is. Maar tegelijkertijd kun je wel je wetten aanpassen... Uh, je sociale stelsel moderniseren, je arbeidsmarkt op orde brengen... zodat je economie sneller herstelt. Dat draagt ook bij aan het begrotingstekort. En de, de, ik kan me wel voorstellen dat dat leidt tot uh, interessante politieke discussies. Namelijk, wat is een structurele hervorming? Uh, het is maar net wat een land uitkomt natuurlijk. Nou, Daar hebben we al een oplossing voor gevonden... omdat de Europese Commissie nu al aanbevelingen geeft aan landen om een aantal meer structurele problemen aan te pakken. He, dus de commissie zegt al jaren tegen Nederland... doe iets aan je woningmarkt. Nou, het huidige kabinet doet dat ook. Of uh, pak de oplopende zorgen in de kosten in de zorg aan. Uh, in Nederland uh, gebeurt dat nu. Dat type aanbevelingen die hebben we al. Alleen er zit geen koppeling tussen zeg maar, de begrotingsafspraken... en de aanbevelingen ten aanzien van structurele verbeteringen... in de economie of in uh, hoe de overheid functioneert... Uh, en ik wil dat die koppeling aan wordt gebracht. Ja, dus uh, dat, dat maakt aanbevelingen, ook sterker. dat dat eisen worden van Brussel? Als landen meer tijd vragen, omdat ze er slecht voor staan economisch... En dan vind ik dat uh, die meer tijd goed gebruikt zou moeten worden... om die structurele hervormingen nu ook echt te gaan doen. Uh, niet meer vrijblijvend, maar echt tempo maken. En geeft dat uiteindelijk uh, meer uh, macht aan Brussel? Hoor ik dat goed? Nou, Brussel heeft nu al de macht om landen wel of niet meer tijd te geven. En de afgelopen jaren is dat verschillende keren gebeurd. En dat snapte ik ook, dat vind ik ook terecht. Nederland heeft er zelf gebruik van gemaakt. Uh, tegelijkertijd heeft Brussel nog niet de bevoegdheid om daar dit type voorwaarden aan te verbinden. En dat is wel nodig, um, want de concurrentiekracht van veel Europese landen is nog echt zwak. Uh, vergeleken met andere regio's in de wereld doen we het lang niet goed genoeg. We moeten concurrerender worden. En daarvoor zijn dit soort veranderingen in onze economie echt nodig. Want zou Nederland de toets doorstaan als er op dit moment werd gekeken. ja, krijgen ze wel of niet uitstel? Is het wel of niet structureel wat er gebeurt in Nederland? Um, nou ja, ons extra pakket aan maatregelen die we op de begroting hebben genomen. Uh, daar horen we van of de commissie dat in november goed vindt. Maar als de commissie tegen ons gezegd. u krijgt alleen meer tijd in 2013 hebben we meer tijd gekregen. Mm -hmm. U krijgt alleen meer tijd als u bepaalde vormingen... bijvoorbeeld in de woningmarkt had doorgezet. Dan waren wij geslaagd voor dat examen. Omdat hervormingen in de woningmarkt... Uh, steun op, uh, inmiddels brede steun krijgen in de Kamer. Uh, en ook al in wetgeving terecht zijn gekomen. En dit is precies de manier waarop ook andere landen... Uh, en dus ook Nederland, uh, een koppeling zou kunnen maken... tussen het aanpakken van de begroting en tegelijkertijd uh, de hervormingen doorvoeren die nodig zijn. En moet daar eigenlijk een, een verdragsaanpassing voor komen? Of, of kan je dit gewoon met de regeringsleiders afspreken wat u wilt? Ja, de Europese Commissie zou het eigenlijk nu al kunnen. Uh, maar de chique manier is natuurlijk om het Groei en Stabiliteitspact... op dit punt uh, aan te passen. Maar de Europese Commissie zou nu al kunnen zeggen... tegen een land dat meer tijd vraagt voor zijn uh, aanpassing in de begroting... Uh, alles goed en wel, vrienden. Maar dan we ga je wel aan iets. de slag ondertussen om je wetgeving op orde te brengen. En je stelsels te moderniseren. Uh, zodat de economie uh, weer kan gaan groeien. Ja, maar u zegt, uh, doe het liever via die aanpassing van het Groei- en Stabiliteitspact. Heeft u, heeft u al steun van de Duitsers daarvoor? Uh, de Duitsers zijn hier zeker in geïnteresseerd. Eigenlijk alle landen zijn op dit moment aan het kijken. Als we nu uit de crisis gaan geleidelijk aan. Hoe houden we dan het gevoel van urgentie vast? Het besef dat uh, we nog steeds onze economieën en onze sociale stelsels nog niet helemaal op orde hebben. En dat Europa nog niet concurrerend is... terwijl we wel een steeds grijzer continent worden. Dus eigenlijk is iedereen aan het zoeken... de Europese Commissie, Duitsland, andere landen... hoe we dat gevoel van urgentie... we moeten doorgaan met modernisering van Europa... hoe we dat gevoel van urgentie kunnen vasthouden. En Mijn voorstel past daarbij. Uh, het zorgt ervoor dat het tempo in hervormingen... in modernisering van de economie uh, wordt vastgehouden. Meneer Dijsselbloem, dank voor uw uh, tijd vanuit Spanje en uw toelichting. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Dag. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. René Passet, op de weg, hoe is het? Het uh, concentreert zich echt rond Amsterdam en Rotterdam. Daar zijn uh, de grootste problemen. Bij Utrecht valt het echt reuze mee. Het valt sowieso mee als je weet dat er vanochtend... meer dan 200 kilometer file stond... en dat we nu amper de 100 kilometer halen. Maar ja, de storm, he, dat heeft toch wat gevolgen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort blijft bijvoorbeeld de wisselstrook dicht. En daarom staat er bij Muiden 7 kilometer file. En is het ook helemaal vastgelopen op de aanvoerwegen... zoals de A10 Zuid... Tussen de Oostdorp en Knoop het Watergaas meer 10 kilometer. En de A9 vanuit Amstelveen staat voor Knoppet Diemen ook 6 kilometer. Bij Rotterdam ook nog steeds problemen. Vooral rond Knoppet Benelux waar een ongeluk gebeurde. Op de A4 vanuit Vlaardingen staat het vast daar. Maar ook op de A20, groep van Holland Gouda, bij het Ketelplein al 6 kilometer. Werkzaamheden in het noorden tenslotte van Zwolle naar Assen. En daardoor bij de afrit Ruinen 5 kilometer file. Dan gaan we door op uh, de storm. De zeer zware storm, zoals de KNMI het uh, inmiddels noemt. Omgewaaide bomen takken overal in het land. Ook het noorden heeft het zwaar te verduren gehad. In Zuid-Laren is onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, um, en je bent bij een verzorgingstehuis. Wat is daar gebeurd? Nou, iets heel vervelends. Uh, er staat, uh, of stond uh, liever gezegd, hier een uh, redelijke boom. Niet de hele forse, maar die is uh, bij de wortel uh, omgewaaid... En daar heeft hij een gasleiding met zich meegenomen. En dat heeft vervolgens ervoor gezorgd dat die gasleiding uh, ja, in de brand is gegaan. Dat gas is gaan branden. En het is nu inmiddels uit, maar je ziet het nog. Een enorme uh, zwart geblakende plek hier bij, die, uh, bij de stronk van die boom. En de bewoners hier aan de voorkant, want het ligt op een meter of tien van dat uh, bejaardenhuis verzorgingshuis, uh, die zijn geëvacueerd hoeveel zijn er dat eigenlijk Pieter Adema de burgemeester hier van Zuidlaren. we hebben zo'n 25 mensen moeten evacueren uh, die waren te dicht bij uh, de grote vlam Het, uh, er was vanmiddag ook een behoorlijke steekvlam toen van toch wel ja, huishoog zeg maar en uh, ja, uit voorzorg moesten we toch wel een, uh, een aantal bewoners uh, ja, aan de voorkant dicht bij uh, de plek zeg maar die, moesten er weg ja, die kunnen gaan. ook niet zomaar terug nog want uh, het gas is eraf nu. Uh, ze hebben aan twee kanten die gasleiding uh, afgeknepen, zal ik maar zeggen. Waardoor die vlam uiteindelijk is uitgegaan, want die kon niet geblust worden. En de bewoners hebben nu geen gas? Nee, en het lijkt erop dat dat ook nog wel even duurt. Men is nu bezig om met een noodvoorziening weer gas op, de, op het complex te brengen. Maar dat kan best wel uh, tot uh, middernacht duren. Oké. Okay. Nou ja, voor die bewoners is dat natuurlijk ook heel erg uh, vervelend. Omdat daardoor de woningen koud gaan worden. En uh, ja, het zijn oudere mensen. Dus dat betekent dat die wat kwetsbaarder zijn. Dus daar hebben we grote zorgen om. Ja, jullie, uh, bedoel, die andere bewoners hier in dit complex, die kunnen wel thuis blijven. Maar die hebben dus geen gas. En dan, daar worden, wat voor voorziening wordt daarvoor getroffen? We zijn nu bezig om te kijken of we een noodvoorziening kunnen aanleggen in uh, de centrale ruimte van het gebouw met uh, noodverwarming, zodat de mensen op het moment dat ze koud gaan worden toch naar die noodruimte okay. toe kunnen om daar uh, wat op te warmen. Nou, dat is één dingetje hier in Zuid-Laren. Wat, wat, wat is verder het beeld? Hier in de, wat, ik ben hier naartoe gereden, uh, op een gegeven moment in het Dwingelopenland. Uh, dan zie je wel langsweg overal takken afgerukt uh, en sporadisch bomen om. Maar het is een beetje spokkelwerk. Het lijkt niet heel massaal. Hoe is het hier? Nou, Wij hebben in totaal vanmiddag 220 meldingen gehad van omgewaaide bomen, zware takken. Die uh, een gevaar opleverden. Er zijn woningen beschadigd door omgewaaide bomen. Er zijn auto's beschadigd door omgewaaide bomen. Er zijn ook daken vernield. Uh, van een, een beurscomplex hier is een gedeelte van het dak is, uh, is eraf gewaaid. Okay. Dus er is best wel schade, het is ook vrij massaal. Uh, mm. We hadden op een gegeven moment ook heel veel mensen aan de telefoon zitten om al die telefoontjes te beantwoorden. Omdat wij uh, ja, uh, toch wel zagen dat het een echte piek was. Hè? Zo ja. rond uh, vanaf 12 tot 2, zeg maar, was het heel heftig. Ja. Het is nu weer rustig uh, gelukkig en we zijn nu bezig om de zaak zodanig aan de kant te brengen dat het keer weer gewoon kan, kan plaatsvinden. En uh, morgen gaan we verder om de zaak uh, verder op te ruimen. Nou, succes ermee. En bedankt. Heel hartelijk bedankt. Okay. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Jeroen de Jager was dat vanuit Zuid-Laren. Er komt maar geen einde aan onthullingen... over de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Spaanse kranten melden vandaag dat de NSE in Spanje... in één maand tijd 60 miljoen telefoontjes heeft geregistreerd en opgeslagen. Jessica van Spengen, onze correspondent in Madrid. Jessica, hoe, hoe zijn de reacties daarop? Ja, ze zijn hier ook verrast. Ze dachten ook hier een goede relatie en vertrouwensband te hebben met de Amerikanen. Ja goed, eh, zoals je zei, nu blijkt dat er in Spanje dus ook massaal is afgeluisterd. 60 miljoen telefoontjes, berichtjes, mails. En als je bedenkt dat er zo'n 47 miljoen Spanjaarden zijn, dan is dat best een hoop. Nou, en in Duitsland is er natuurlijk ook veel woede omdat Angela Merkel jarenlang is afgeluisterd. Is dat ook bij Spaanse politici gebeurd? Zitten die tussen, tussen al, die, al die mensen? Ja, het is nog niet precies duidelijk wie er zijn afgeluisterd. De premier wordt bijvoorbeeld nog niet genoemd. Wel wordt er gezegd dat het om politici zou gaan. Uh, en er is duidelijk om welke periode het gaat. Begin december vorig jaar tot begin januari van dit jaar. En dan zie je ook echt in de grafieken die de krant uh, publiceren... Uh, dat er uitschieters zijn op bepaalde dagen. Uh, op een dag dat er 3,5 miljoen taps waren bijvoorbeeld. Maar met kerst en oud en nieuw uh, worden de Spanjaarden dan weer met rust gelaten. Wordt er helemaal niet getapt. Maar... Uh, wie er dus worden afgeluisterd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat ik wel begreep, is dat premier Agooi tijdens de eu top zijn telefoon, net als uh, bondskanselier Merkel, buiten de zaal heeft laten liggen. Maar of dat waar is, ik was er niet hmm. zelf bij. Nee, en we, we hebben het over aftappen. Maar ik, ik, ik neem aan dat niet al die 60 miljoen telefoontjes ook beluisterd zijn, toch? Het gaat, gaat, gaat ook om registratie. Ja, kijk, het zou gaan om het vastleggen in ieder geval van de telefoonnummers die contact met elkaar hebben gehad. En van de simkaartnummers bijvoorbeeld. Maar er, er zou ook gekeken zijn in e-mails, in uh, Twitter-accounts, uh, Facebook-accounts. Uh, of die inhoud ook is vastgelegd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar uh, het vastleggen überhaupt van die nummers, van die gegevens, dat mag ook helemaal niet in Spanje. Dus daar zijn ze hier echt absoluut niet blij mee. En wat voor actie onderneemt Spanje? Nou, vanochtend werd de Amerikaanse ambassadeur uh, op het matje geroepen. Die zou sowieso al uitleg komen geven over deze, deze zaak. Um, maar die, ja, die kreeg natuurlijk nu wel de boodschap te horen... dat uh, dit niet echt op prijs gesteld wordt. Dat Spanje hier niet blij mee is. En hij zei, nou, dat ga ik overbrengen weer uh, ja, aan mijn uh, meerdere, zou ik maar zeggen. Um, ja, de minister van Buitenlandse Zaken heeft ook gezegd... Van dit, dit, ja, dit breekt echt het vertrouwen wat wij hadden. We werken juist goed samen met... De Amerikanen ook sinds de aanslagen op het WTC in, in New York en later op de metro in Madrid wordt er ook samengewerkt als het gaat om de aanpak van terrorisme, dus de veiligheidsdiensten werken ook samen. En dan krijg je nu dit: dank Jessica van Spengen vanuit Madrid. Ik praat verder met jurist en technologiedeskundige Danny Mekic. Welkom, goedemiddag. goedemiddag. Ja, voor de NEC is het iedere dag weer een verrassing wat Snowden heeft meegenomen. Ja, hoewel, misschien wisten ze dat eigenlijk al. Nou, het, het, het verhaal gaat gaat dus dat ze helemaal niet zo goed weten... wat Snowden precies aan informatie en documenten heeft buitgemaakt... Dat zegt ook wel iets over het gemak waarmee je dus blijkbaar als medewerker... of in het geval van Snowden als contractor... als persoon werkzaam voor een leverancier van de Amerikaanse geheime dienst... hoe makkelijk je dus die documenten mee kunt nemen. Kort na de onthullingen afgelopen zomer hadden de Amerikanen daarom ook bekendgemaakt... dat ze dat systeem op de schop gaan gooien. Ze weten dus niet precies wat er aan zit te komen. En dat verklaart ook waarom de Amerikanen samen met hun bondgenoten... pogingen hebben ondernomen om toch te achterhalen wat er precies aan informatie... Mee Genomen is. Zo is de partner van Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, dat is de journalist van The Guardian, die de berichten tot ons brengt over het algemeen. Zijn partner is daarom ook een tijdje geleden aangehouden op een Britse luchthaven, in het bezit, of in elk geval bij zich dragend, enkele recorders aan data. En ze hoopte met de inbeslagname van die apparaat, daar dus ook antwoord op te kunnen krijgen. Maar dat is nog niet gebeurd. Ze weten dus nog niet wat er aan zit te komen verder. Nee, elke dag weer een verhaal over een ander land. Duitsland Frankrijk, Spanje. Wat verwacht jij nog over Nederland? Nou, Er was een klein nieuwsberichtje uh, vorige week of afgelopen weken over Nederland. Want ook in Nederland is er in diezelfde periode... een soort uh, informatiestroom losgekomen over hoeveel gesprekken in Nederland afgeluisterd zouden zijn. Ook hier weten we niet precies of het om de inhoud van de gesprekken... of slechts de registratie van de gesprekken dat ze hebben plaatsgevonden uh, ging. Maar Greenwald heeft in een interview met de Volkskrant gezegd... dat uh, bekend en duidelijk zal worden dat Nederland een een agressieve partner is van de NRC, van de Amerikaanse geheime dienst. En dat hij dus ook die uh, onthullingen nog gaat brengen. En ja ik verwacht dat dat meer onthullingen zijn dan slechts uh, de informatie... dat ook hier die afluisterpraktijken plaatsvinden. En waar we bijvoorbeeld aan kunnen denken is een uitwisseling aan data... ook tussen de Nederlandse en de Amerikaanse geheime dienst. Juist ook omdat Nederland een zeer interessant land is... een heel groot deel van het Europese internetverkeer gaat deels door Nederland heen. En ondertussen komt minister Opsteld van Veiligingstijl en Justitie dan met een campagne. Hij wil dat Nederland bewuster is van de risico's die het online loopt. De mensen, hij wil dat mensen antivirussoftware gaan gebruiken als ze dat niet doen. Ja. Wachtwoorden regelmatig veranderen. Heeft, heeft dat zin? Nou, dan, dat heeft... als je dit grote verhaal hoort? Nou, het heeft zeker zin natuurlijk, om ervoor te zorgen... dat je je computer en andere elektronische apparatuur goed beveiligt. Maar dat heeft in dit licht heel weinig zin. Het is ook bekend van die Amerikaanse geheime dienst... dat ze een aantal beveiligingsstandaarden op het internet... dat ze als het ware met experts mee zijn gaan praten... over hoe die standaarden dan zouden moeten werken. En dat ze daar heel bewust ook kwetsbaarheden in hebben ingevoerd. Dus dat werkt niet. Het goede nieuws is dat, en dat heeft ook Edward Snowden... de klokkenluider ook gezegd... Dat dat er nog steeds technieken zijn die ons wel degelijk kunnen beschermen tegen verregaand overheidsoptreden eh, en spionage. Nou, Daar gaan de tips van Opstelten niet over. En die technologieën zijn op dit moment nog zo lastig in gebruik dat ze voor de gemiddelde burger ook eh, nog niet te gebruiken zijn of niet makkelijk. De tips en de campagne van Opstelten moet je dus ook vooral zien als een algemeen advies tegen algemene cybercrime. Het gaat onder andere ook over dat we in Nederland meer moeilijke wachtwoorden moeten gaan gebruiken. Daar zijn we in Nederland niet heel sterk in. En ook, eh, Hoe weten ze dat? Ja, dat noemen dat, dat, ze dan. Dat? Doen ze dat. Oh, ja, dat, dat begin je af te vragen. Maar dat schijnt dan via een enquête geweest te zijn. En ook, maar en dat je is bent ook. Terecht. Een wachtwoord gaven. Ja. Wat is uw wachtwoord? Ja. Ja. Uh, en verder, het privé- en zakelijk gebruik van internet overlapt elkaar steeds. En daar moet je zeker mee oppassen als je werkzaam bent voor een organisatie waarbij die geheime bedrijfsdocumenten niet zomaar op het openbare internet terecht mogen komen. Nederland is gewaarschuwd, maar de, de dijk is, het gat in de dijk is nog niet helemaal gedicht. We zijn te druk ooit. met de crisis, denk ik. Danny Makers, dank je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 Daarom organiseert Jaarden overal in het land herinneringsbijeenkomsten waarbij u van harte welkom bent. Kijk op jaarden.nl. Kom en geef de heimwee een glimlach. Een goed afscheid helpt je verder. Jaarden. U lease de BMW 114i Upgrade Edition al vanaf 499 euro per maand voor 24 maanden via BMW Financial Services. Is Radio 1. Het is half zes geweest. U krijgt het NOS-journaal van Mark Visser. De gevolgen van de storm voor de avondspits vallen tot nu toe mee. In alle provincies geldt nog wel code geel voor gevaarlijk weer... behalve voor Limburg. Op de A1 is het wel drukker dan normaal... doordat de wisselstrook bij Muiden noodgedwongen dicht is. Op het spoor zijn wel problemen, zeker tot morgen zelfs. Door de storm zijn er ernstige treinstoringen. In het westen en noordoosten zijn de problemen het grootst. Op 25 trajecten is de schade zo groot... dat er geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk is. Er zijn onder meer bovenleidingen gebroken en bomen op het spoor gevallen. De zware storm heeft ook in Groot-Brittannië tot grote schade geleid. 580.000 gezinnen kwamen zonder elektriciteit te zitten. Vooral het zuidoosten werd getroffen. Drie mensen kwamen om het leven. Ander nieuws dan. Een meisje van 17 uit Zeeland is overleden aan de gevolgen van mazelen. Zoals niet ingeënt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is het eerste dodelijke slachtoffer van de mazelenepidemie die sinds mei in Nederland heerst. In Spanje zijn bij een ongeluk in een mijn zes doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. De mijn ligt bij de stad Pola de Gordon in het noordwesten van het land. Volgens de reddingsdiensten was er een gaslek in de mijn. De steenkoolmijn is zo'n 700 meter diep.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 Ja, maar de storm is voorbij. In Noord-Nederland en aan de Hollandse kust... staat nu nog een krachtige tot harde westenwind, windkracht 6 a 7. En de code geel die in een groot deel van het land nog geldig is... heeft te maken met het feit dat er nog steeds windstoten kunnen voorkomen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 9. En de wind waait uit west tot zuidwest, is matig. Aan zee en op het IJsselmeer blijft die krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Morgen is er een afwisseling van wolken en opklaringen en ook trekken er enkele buien over. Maar het is een heel groot verschil met het weer van vandaag. De wind blijft uit het zuidwesten waaien, is matig tot vrij krachtig, windkast 4 à 5. En aan zee en op het IJsselmeer nog steeds krachtig of hard, windkracht 6 of 7. En de temperatuur die loopt morgen op naar 12 of 13 graden. Woensdag is het droog met af en toe zon. Donderdag ook grotendeels droog. Daarna neemt de kans op regen weer toe. En de temperatuur blijft op hetzelfde niveau van zo'n 12 graden. Nou, René Pazet, hoe is het inmiddels met de avondspits? Ja, dat ga, ging op zich best lekker rond Utrecht. De meeste problemen zitten nog steeds rond Amsterdam en Rotterdam. Maar het is niet echt een hele drukke spits met amper 95 kilometer. Maar bij Utrecht is nu de Leidse Rijntunnel dicht door een ongeluk... van Amsterdam naar het zuiden. Dan heb je gelijk 5 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht. Bij Amsterdam, daar zijn problemen met de wisselstrook op de A1. Die blijft voorlopig dicht en dat levert bij Muiden 7 kilometer file op richting Amersfoort. Maar vooral ook veel vertraging op de toevoerwegen zoals de A9 en de A10. Op de A9 staat voor knopend Diemen 6 kilometer en op de A10 staat tussen Osdorp en knopend meer 10 kilometer. Bij Rotterdam gaat het ook niet echt lekker. Daar zijn problemen rond knopend Benelux. Er was een ongeluk met een vrachtwagen op de A4 vanuit Vlaardingen. Bij dat knopend Benelux staat 6 kilometer file. en Op de A20, groep van Holland naar Gouda, daardoor ook file tussen Maasluis en het Ketelplein, 6. Werkzaamheden op de A28, Zwolle naar Assen, die leveren opvallende file op bij de afrit Ruinen, vijf kilometer. Nu nou, hoorde het ook al in het nieuws, grote problemen bij de spoorwegen vanwege de storm. Vooral in het noordwesten, inclusief Amsterdam, en het noordoosten van het land is nauwelijks treinverkeer mogelijk. De NS adviseert voorlopig om naar alternatieve manieren van vervoer te zoeken. En straks hebben we het in het Radio 1 Journaal over de gevolgen van de storm in Duitsland en Groot-Brittannië.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 Politiek op Twitter. Tijd voor de sport eerst. Politiek op Twitter komt zo. Um, de directie van PSV en de Raad van Commissarissen... moeten op een andere manier leiding geven. Ze zouden ook een lange termijnvisie moeten hebben. Dat staat in een rapport dat is opgesteld door het Forum PSV. Het geeft nogal wat onrust, want dat rapport is uitgelekt. Voetbalverslaggever Arno Vermeulen. Goedemiddag, Arno. Goedemiddag. Maar misschien is het even goed om te vertellen wat dat forum is, wie daarin zit. Nou, onder andere Pieter van der Hogeband, die is uh, voorzitter. Uh, Mark van Bommel, maar die is wel op het laatste moment eruit gestapt. Ronald Waterreus, dat zijn zeg maar de voetballers een aantal bestuurders uit het Brabantse, maar bijvoorbeeld ook het hoofd van van het voedselgedeelte bij PSV het voedselgedeelte? Uh, ja, degene die de horeca daar doet oh, uh, want die, die weet ook hoe het... Uh... Nou, die is niet onbelangrijk <laughs> binnen de club, en die uh, hij en, de, en zijn ouders vroeger zaten al heel lang binnen de club, hè, dus die zijn belang, uh, belangrijk voor de geschiedenis van uh, de club, oud-voorzitter Jacques Rutz, die tien jaar voorzitter is geweest, voorzitter van de supportersvereniging, alles bij elkaar ontzettend breed uh, dat forum. En die hebben gesproken met allerlei mensen binnen de club... Uh, buiten de club ook, om te kijken waarom het niet loopt daar. 80 interviews hebben ze zelf afgenomen. En, en, en die conclusies die zijn dus vrij hard voor de directie... en de raad van commissarissen. Ja, die zijn niet vrij hard, die zijn eigenlijk keihard. keihard. Uh, angstcultuur, dat hoor je natuurlijk wel vaak. Uh, maar oké, okay, geen langetermijnbeleid, dat is natuurlijk vrij essentieel. Uh, geen technisch beleidsplan. Marcel Brandt zou zelf toch vrij veel geld kunnen besteden... zonder dat hij een beleidsplan heeft... Te weinig afstand tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur. En daardoor ook te weinig controle vanuit de Raad van Commissarissen. En er is ook onder andere een voorstel gedaan... om een technische commissie rondom Marcel Brands te vormen. Zodat er wat backing zou zijn en hij niet in zijn eentje daar zou manoeuvreren. Maar eh, onder andere angstcultuur. En dus ook eigenlijk ver weggedreven van de Brabantse cultuur van PSV. Hè, wat het vroeger was, dat familiaire, gezellige voetbalbedrijf. En is dit de inleiding tot een revolutie, denk je... zoals je die bij Ajax hebt gezien? Dat denk ik niet. In dat opzicht onderscheidt PSV zich eigenlijk ook altijd wel van Ajax. Sanders heeft het nu erg lastig. Die is in de verdediging gegaan. Zegt dat hij juist bezig was met de lange termijn. En dat daarom ook juist dit forum dit onderzoek heeft gedaan. Dat het aanbevelingen zouden zijn waar dan PSV hij dus ook zijn voordeel mee kon doen. Ik denk wel dat het rapport wat nu uitgekomen is... wel eigenlijk veel strenger is ten aanzien van zijn functioneren... dan hij gedacht en gehoopt had. Dus daar moet hij nog wel even mee omgaan op dit moment. Hij is ontzettend boos, want... het plan is uh, eigenlijk gelekt. Hè? Een deel zou openbaar zijn, een deel niet. Uh, de bevindingen en de observaties zouden niet in de openbaarheid komen. Die zijn vandaag gelekt. Vandaar dat PSV nu zelf de rapporten compleet aan de pers gaat overhandigen... zodat iedereen ook de details kan, uh, kan lezen. Uh, hij heeft het op dit moment wel uh, even, even lastig... Uh, en zal uh, moeten kijken hoe hij daaruit komt. Het forum zelf is opgegeven, want hun taak zit er eigenlijk op. Het antwoord is nu aan de directie, aan, aan, het, aan de Raad van Commissarissen... wat ze daarmee gaan doen. Dat horen we later bij de NOS. Arno Vermeulen, dank voor dit moment. Nu de storm Nederland verlaten heeft, zorgt de harde wind voor grote problemen in het noorden van Duitsland. Correspondent Wouter Meijer in Duitsland. Uh, Wouter, wat, wat kan jij vertellen over de situatie daar? Nou, er zijn intussen vijf doden te betreuren in Duitsland. Vandaag drie, daarvan twee in een auto in Gelsenkirchen in het Roergebied. En een vrouw in Neder-Sakse langs de Noordzeekust... die in haar auto was getroffen door een vallende boom. Gisteren was er al een zeiler omgekomen en een hobbyvisser... allebei de zware golfslag op het water. Er zijn verder problemen in Duitsland op het spoor. In Sleeswijk-Holstein, de noordelijkste deelstaat van Duitsland... daar is het hele regionale treinverkeer stilgelegd. En ook hier vanuit Berlijn, dus de spoorlijn naar het westen, naar Hannover... En naar het noorden gedeeltelijk stilgelegd. Er zijn treinen uitgevallen. En bijvoorbeeld in een stad als Hamburg, de tweede stad van Duitsland... is het openbaar vervoer voor een groot deel stilgelegd. Dus het zijn echt vooral die, die kustgebieden die te lijden hebben. Kleinere problemen zijn er. Bijvoorbeeld op de luchthaven van Düsseldorf. Een aantal vluchten uitgevallen. Eh, op een autobahn in Turingen is de autobahn afgezet. Omdat er eh, vrachtwagens dwars op de weg kwamen te staan. Door weer, windvlagen. En heel veel veerboten naar de Duitse eilanden. Zoals naar Helgoland. Die varen ook niet meer. Het heeft hier een paar uur geduurd in Nederland. Uh, wat, wat zijn de verwachtingen voor Duitsland? Nou, de mooiste krantenkop die ik net op een website zag voor het nieuws is... de storm raakt buiten adem. He, dus met andere woorden, hij verliest aan kracht om, om bomen en andere dingen om ver te blazen. Maar aan de kust moet men nog steeds wel rekening houden tot, tot woensdag... zegt men daar met zware windvlagen. Uh, langs de Oostzee, dus ook langs het, het, het kustgebied van Oost-Duitsland... trekt die storm wel verder. Daar moet men nog steeds heel voorzichtig zijn als je naar buiten gaat, zegt de Weerdienst. Maar hier bijvoorbeeld in Berlijn en ook in de rest van het binnenland... in Duitsland is er weinig gevaar meer de komende dagen. Wouter Meijer was dat. Dan door naar Engeland en Wales. Ook daar heftige tafereelen. Vijf mensen ook kwamen daar om het leven. Honderdduizenden mensen zitten nog altijd zonder stroom. Toch zag je ook mensen die genoten van dit weer. Goedemorgen. Wat make je van dit foto? Het is it's Het is echt... it? Can Kan je what je ziet? Wat ziet u? Ik can see the sea, the waves gaan one way, trying to go one way and the wind's blowing them the other way and they kind of building into great big plumes of foam. It's magic. Het is magisch, uh, geweldig hoge golven die op de kust afrollen door de wind aangejaagd natuurlijk en die dan kapot slaan tegen een betonnen zeewering soms wel tot tientallen meters hoog. You're in awe. I am in awe of it, yeah. It's magic. And it doesn't happen very often in this way. Look at the snow over there. It's like snow, isn't it? The foam? Schuim van de zee dat uh, omhoog spuit, bijna door de wind aangejaagd. Dit maken we niet zo vaak mee. I've seen quite bad storms, but nothing as bad as this. I remember our big storm in 1987 when so many trees were blown down. And... This is a big one. This is a big one, yes, yeah. it is, yeah. Ze woont al een tijdje in Brighton, heeft al heel wat stormen gezien, maar dit is toch wel een van de grootste die ze heeft meegemaakt. Dangerous, gevaarlijk ook. Oh, somebody died yesterday in New Haven playing. You know, playing chicken with the waves. Some poor little boy of 14 I heard on the radio this morning, you know, he lost his life. And that's not too far away from here, is it? No, it isn't. It's only about five miles along the coast. Ja, deze golven zijn niet alleen prachtig, maar ook gevaarlijk. Hier even verderop langs de kust kwam een jongen iets te dicht bij de golven, werd meegesleurd door de zee. Ja, en hij is sindsdien vermist. En de kustwacht gaat ervan uit dat hij het niet heeft overleefd. Dus deze storm kost ook levens. Ja, als we even verderop uh, over dit Kiezelstrand uh, lopen... dan zien we ook een ander slachtoffer van deze storm. We staan nu voor een hoge betonnen zeewering. Hierachter ligt een jachthaven. Daar zijn ze natuurlijk gisteren druk bezig geweest... om alle vaartuigen goed vast te snoeren. Maar één boot heeft hem niet gered. En die ligt hier voor mij op zijn kant als een stuk speelgoed... door de hoge golven en de wind op het strand geworpen. Het is inmiddels wat later op de dag. Het ergste van de storm is nu wel voorbij. Maar we merken nog steeds wel de impact van die zware windstoten. De bomen die zijn omgevallen. We zijn nu op een station in Brighton. Nou, we wisten dat uit voorzorg veel treindiensten waren geschrapt. Na tien uur zouden veel treindiensten weer hervat worden. En we gaan nu kijken of dat ook daadwerkelijk gebeurd is deze middag. Waar gaan jullie vandaag? We gaan in Victoria. Victoria in London. Is, yeah. it, is it going to happen? Um, no. It's not you... going to happen. Um, I think the trains is not going to take place. I don't think we're going to get anywhere. And yeah. Want jullie werken in Londen? You're working in London? Yeah. Uh, working in Victoria. So not far from the train station. Twee ontevreden forensen die in Londen werken. In, in, vlakbij het station Victoria. Maar het ziet er naar uit dat er geen enkele trein gaat. Not happy. Ehm um, het is een van die dingen, nietwaar? Je kan het niet helpen. Exceptionele omstandigheden, hè? Niet echt exceptionele, denk ik. denk dat het een beetje wind is als we were in de US of somewhere anders in de wereld waren, zouden denk dat we lachen en het gewoon doorgaan als normaal. En ze zeggen als dit in een ander land was gebeurd, dan had het treinverkeer gewoon gereden. Niet in Groot-Brittannië. Ze wisten dat de treinen vandaag wat later zouden rijden, pas na tien uur. Maar ja, het is nu alweer wat verder op de dag. En nog steeds rijden geen treinen. Een aantal wel, maar veel treinen zijn uh, geschrapt gewoon. Er zijn geen diensten richting Londen. We een verslag van Arjen van der Horst vanuit Brighton. Uh, René Pazet, hoe is het hier op de weg en op het spoor? Ja, het is uh, niet heel erg best. Uh, de Leidse Rijntunnel was eventjes dicht na een ongeluk van Amsterdam naar Utrecht. Inmiddels is de tunnel wel weer open, maar het rijdt nog wel behoorlijk langzaam daar. En flinke problemen rond Rotterdam en Amsterdam. Uh, de spitstrook, of de wisselstrook is eigenlijk de grote boosdoener bij Amsterdam. Die is namelijk dicht. Er staat bij Muiden op de A1 daardoor 7 kilometer file vanuit de stad. En dat levert ook lange files op op de A9 en op de A10 Zuid. Bij Rotterdam staan lange files op de de, ringweg. de A4 is gelukkig wel weer open bij knopen Benelux. Maar het is voorlopig nog niet echt te merken. Op de A20, bijvoorbeeld vanuit Hoek van Holland, mag je al aansluiten bij Maasluis. Politiek op Twitter. De tweet van vandaag komt van Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Eh, over een rekenkamerrapport over financiering van ziekenhuizen. Ernstig minister Schippers legt zorgfraude geen strobreed in de weg. Goedemiddag, mevrouw Leijten. Goedemiddag. Ja, u bent het eens met de rekenkamer dat er te weinig prikkels zijn voor ziekenhuizen... om declaraties goed te controleren of er niet te veel... en dan neem ik aan uh, overbodige zorg wordt geleverd? Um, ja, kijk, ik denk dat het hele declaratiesysteem in zichzelf, zoals het nu is, aanzet tot fraude. Omdat degene die de hoogste declaratie invult het meest verdient... En ziekenhuizen aangezet worden tot zoveel mogelijk verdienen. Uh, dat is het systeem van deze minister. En daarmee zet ze eigenlijk alle sluizen open voor zorgfraude en neemt ze dat in ieder geval niet weg. Ja, en, en de zorgverzekeraars zeggen: uh, de Algemene Rekenkamer zegt dat, uh, kunnen daar ook scherper in opereren? Want nu wordt er vaak een som geld per jaar aan een ziekenhuis gegeven, ongeacht de behandelingen. Hoe is dat zo gegroeid? Nou, het idee was, als we nou één som geld per jaar geven... dan uh, zit er niet meer het systeem in van te veel declareren toen bleek dat het de som geld per ziekenhuis per jaar te hoog was. Dus nu stapt de ziekenhuizen er weer vanaf. En alle problemen die daaronder liggen is eigenlijk dat niemand... en dat is ons voorstel, op een fatsoenlijke manier... is uitrekend welke zorg wij nodig hebben. Wij we weten dat 85% van de gezondheidszorg planbaar is. Dus dat kunnen we voorzien. Het gaat over leeftijd, over het voorkomen van ziekte. En als je dat kan berekenen, dan kan je dus ook berekenen... hoeveel heb je nodig in een regio en hoe gaan we dat dan... Eens samenwerking met allerlei ziekenhuizen en huisartsen op een goede manier organiseren. Nou, de minister heeft gezegd dat gaan we niet op die manier plannen. Dat gaan de zorgverzekeraars doen en de ziekenhuizen in concurrentie met elkaar. Nou, en Sinds we dat systeem hebben zien we dat er een... Uh een extra groei is van 1 tot 2 procent per jaar bij ziekenhuizen... dat is zo ongeveer 400 miljoen. Ja, dat heeft enerzijds met de declaratie te maken. Dat, is, dat kan fraude zijn, uh, dat kan het ophogen zijn. Uh, maar het ja, want dat weten ook... we vaak niet, hè? Dat is het lastige volgens mij aan deze discussie... dat het moeilijk te achterhalen is wanneer er sprake is van fraude. Ja, maar kijk, als de regels zo zijn dat het heel lucratief is om zo hoog mogelijk in te vullen om zoveel mogelijk te verdienen... voor bijvoorbeeld iets heel eenvoudigs, dan deugen die regels dus niet. En dat is wat wij de hele tijd zeggen. Je zou naar een eenvoudig financieringssysteem moeten gaan, wat ook kan... waarbij je dus ook al die winstprikkels eruit haalt... wat deze minister natuurlijk uh, niet wil loslaten. Want dan zet je niet meer aan tot het hoogste declareren. Kijk, en een ziekenhuis noemt het hoogste declareren... Uh, een onderdeel van het systeem. U en ik noemen het waarschijnlijk fraude, want wij betalen wel de premie... Uh, maar er wordt niet de zorg voor geleverd die er eigenlijk voor zou moeten worden geleverd. N en dat is de kritiek ook van de, de rekenkamer. Het is zo ondoorzichtig, niemand kan het controleren. En mijn stemming is hoeveel controleurs je erop opzet. Ja, want dat wil de rekenkamer. Oh, hè? Die, die zeggen zorg dat de Nederlandse zorgautoriteit beter uitgerust wordt om, om te controleren. Ja, aan de ene kant zeggen ze, uh, dus de wijzigingen die minister Schippers invoert... die maken het systeem zo complex waardoor er eigenlijk geen toezicht meer nodig is. En aan de andere kant zeggen ze, dan maar meer toezichthouders. Dan moet je dus ook iets aan de complexheid van het systeem doen. En wat ons betreft is het probleem echt de declaratie per behandeling... dat zet gewoon aan tot het duurste declareren. En dat moeten we niet willen, we moeten weten dat onze artsen iets doen omdat het nodig is... en niet omdat ze daarmee verdienen. Hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen... en hetzelfde geldt ook voor zorgverzekeraars. Aan alle kanten wordt winst gemaakt op dit moment in de zorg... maar ons wordt verteld, u moet een hoog eigen risico betalen... omdat u niet kostenbewust bent. Goed. En ik draai hem om. Volgens mij moeten zij kostenbewust worden... en moet de patiënt goede zorg krijgen. En dat gaat u nogmaals met minister Schippers bespreken... neem ik aan de komende tijd. Lekker. Dank voor nu. Maar. Renske Klein ja, van de SP. Dit is het NOS Radio 1-journaal. We hoorden eerder al van de NS dat er zeker tot morgen problemen op het spoor blijven. Na de avondspits rijden in ieder geval geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. En ook niet tussen Arnhem en Ede-Wageningen. Ook zijn er geen treinen rond Zwolle en Amsterdam. Maar op station Zuid-WTC zouden er nog wel een paar treinen naar Schiphol moeten rijden. Er zou worden omgeroepen wanneer er, welke treinen er wel gaan rijden. Heeft die van u van u nog niet gehoord? Die heb ik nog niet gehoord. Nee, ik heb nog geen enkele gehoord. Ik heb ook nog geen enkele zien stoppen. Dus uh, huh? nee, het is niet veel. De vertrekmonitors zijn helemaal wit, staat op uh, let op, omroep. Met andere woorden, als er een trein komt, dan vertellen we het u wel. U kunt gebruik maken van ja nou, ik moet naar Leiden. En uh, naar Leiden gaat geen metro. Dus, het uh... stond wel duidelijk dat u de trein moest vermijden als het even kon, hè? Ja, maar ik moet naar Leiden. <laughs> en ik heb geen auto bij de hand. Het kon dus niet? Nee, het kon niet. Althans, dit laafklopen half uur is er geen trein. Maar de Thalys heeft wel gereden, dus die baan moet open zijn. Je kan beter naar Parijs dus? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> U blijft lachen. Ja, je kan niemand iets aan doen, hè? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, hoor. Ik vind ze wel vrij sloom in het weer opstarten. Maar ja, als er een boom op het spoor ligt. Jawel, goed, maar dan kan de brandweer nog even weghalen. Dat kost 20 minuten. Zeer een metro. Ja, het klinkt allemaal alsof er treinen voorbij komen. Maar voor de duidelijkheid, deze kant op is er al een half uur geen trein gekomen, hè? Rond 42 zou er iets naar Den Haag moeten gaan. Nou. En tegen die tijd zien we dat er niks komt. We moeten wachten. Reizigers ja, uh, die op hun smartphone zoeken naar een alternatief. Er is iemand die zegt: ik kom je anders verhalen. Dus ja. juist de enige manier. Nou ja, ik <laughs> zie dat u een uh, fietsje bij zich heeft. Ja, maar moet naar Rotterdam. Dus ja. ik denk niet dat het gaat lukken met dit weer. Ja, je weet niet hoe lang het duurt voordat er een trein komt. <laughs> nee, dat is waar. Maar zo sportief ben ik me niet met een kleine fietsje. Ja, het stond duidelijk op de site: uh, proberen te vermijden om met ja, de trein te rijden, ja, als soms het kan, hè? He? Anders moet je, Soms moet je. Ja, ik denk dat iedereen dat hier heeft. Ik heb net iets gevonden. Misschien moet naar Leiden. Ja. Met de Viera naar Woerden en dan misschien naar... De Vira Viera naar Woerden? Ja, de Vira naar Woerden. Dat is nieuw, hè? Ja, ja die Viera die, die, die blijft voor verrassingen zorgen. <laughs> ik ben alles eens uitgevallen, maar nu gaat er een Vira naar Woerden. Ja, er gaat een Viera naar Woerden. Wie heeft u dat nou nieuw? weer verteld? Ja, ja. Nou, dat staat op de, de planner van NS. Ja. Bij ons op het werk gingen er allemaal mailtjes rond. Kan ik met die of die meerijden? We gaan een taxi regelen met elkaar. Ja, maar dit is niet mijn kantoor waar ik normaal werk. Je kent niet anders. genoeg collega's. Klopt. Nee, eh, dan, dan zit u helemaal alleen op het station. Ah, ja. ja. Ja, zielig hè? Nou, sterkte. Er zijn ja, de treinen voor u om die wel zullen gaan rijden. Want er zijn dus nog wel treinen die rijden, gelukkig. Matthijs van de Wiel hoorde u. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Jan van de Putten. De storm heeft behoorlijk huisgehouden in Amsterdam. Op YouTube staat een filmpje van een omvallende boom op het Haarlemmerplein. Een fietser komt met de schrik vrij. Oh, die is net op tijd, zeg jongen. Net op tijd. De omstreden neuroloog Jansen Steur heeft geld gestolen van een Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij vertelt in NRC Handelsblad dat het ging om 88.000 euro. En hij deed dat om er ruim van te leven, zo zegt hij zelf. Jansen heeft er spijt van. Dat is jatten om niks. Ik had het helemaal niet nodig. Het is wezensvreemd afwijkend gedrag. Vrijdag begint de tuchtzaak tegen de omstreden neuroloog. En volgende week maandag de rechtszaak. Volwassen mannen die rondhangen bij winkelcentra, buurthuizen en cafés. Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost gaat uitzoeken wie dat zijn. Zuidoost trekt voor dit onderzoek 50.000 euro uit, meldt het parool. Die mannen veroorzaken overlast en het zijn er best veel. Een eerste inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat het vooral mannen zijn van Surinaamse, Antilliaanse, Dominicaanse en Afrikaanse afkomst. En ook dat ze na hun werk zin hebben om rond te hangen. Vrouwen in Saoedi-Arabië hebben filmpjes op internet gezet van zichzelf achter het stuur. Autorijden is voor hen streng verboden. Maar dit weekend deden ze het toch uit protest. En die filmpjes worden best goed bekeken. Maar niet zo goed als dit liedje van de Saoedische komiek Hisham Faghi: No Woman, No Drive. No Woman, No Drive. Nieuwe versie van het nummer van Bob Marley. Het filmpje is een steunbetuiging aan de vrouwen die rijden. In enkele dagen tijd is het al bijna 3,5 miljoen keer bekeken. Zangeres Anouk, ze heeft het geweten. Vrijdag schreef Anouk op Facebook dat Nederland eens moet stoppen met Zwarte Piet. En het resultaat een stortvloed aan haatberichten van Zwarte Piet-liefhebbers. Ga lekker met die asielzoeker van je naar zijn land van herkomst... Ik hoop dat je binnenkort doodvalt. Meer van dat soort opmerkingen. Anouk heeft alle bagger op Facebook gezet... met het verzoek haar te blokkeren als je het niet met haar eens bent. Telegraaf, Volkskrant, nog veel meer media... maken melding van de uitgestoken hand van president Poetin. Tegen een hoge Olympische delegatie zei Poetin... wij, de organisatie, onze atleten en fans... doen al het mogelijke om het u in Sochi naar de zin te maken. Ongeacht nationaliteit, ras of seksuele geaardheid. Poetin ontving in Sochi het hoofd... van het Internationaal Olympisch Comité. Rusland krijgt veel kritiek op de strenge wetgeving... tegen propaganda voor homoseksualiteit. De Britse prins Harry heeft bij een ongelukje zijn teen gebroken... meldt krant De Telegraaf. En dat is slecht nieuws, maar het komt ook ergens wel weer goed uit. Want Harry doet in november en december mee aan een wedstrijd... in het Zuidpoolgebied, een race van militairen die gewond zijn geraakt. Dus die teen dat zal dan ook wel goed komen, denk ik. De reis gaat gewoon door, zo hebben ja. ze laten weten. Tot zo voor het mediaoverzicht.